Het water in de Rijn staat ongewoon hoog voor de tijd van het jaar. Oorzaak is de hevige regenval in Duitsland. Rijkswaterstaat is bezig om maatregelen te treffen. De waterstanden in de Rijn stijgen naar verwachting dit weekend tot 12 meter boven NAP. Mogelijk lopen de uiterwaarden bij die stand onder water. Voor boeren kan het betekenen dat ze hun vee uit de uiterwaarden moeten halen. En ook campinghouders zijn alert volgens Rijkswaterstaat. Een asteroïde die vanavond de aarde op relatief korte afstand passeert... blijkt een eigen kleine maan te hebben. Astronomen van de NASA vonden het kleinere hemellichaam... nu de asteroïde de aarde genoeg genaderd is om foto's te nemen. De asteroïde zal vanavond om 11 uur langs de aarde schieten. Kans op een botsing is er niet. De afstand tot de aarde bedraagt 5,7 miljoen kilometer... en dat is 15 keer de afstand tot onze eigen maan. De ruimte rots komt wel dichtbij genoeg... om te worden gevolgd met een eenvoudige telescoop. In de buurt van de Amerikaanse hoofdstad Washington is een eenmotoren vliegtuigje een appartement binnengevlogen. De Cessna was zonder brandstof komen te zitten. De neus van het toestel boorde zich in de woonkamer van het appartement en de staart bleef aan de buitenkant steken. Volgens de politie is het toestel niet geëxplodeerd doordat de brandstoftank leeg was. In het gebouw raakte één persoon gewond. Ook de 61-jarige piloot en zijn passagier raakten licht gewond. Ze konden op eigen kracht uit het vliegtuig stappen de woonkamer in. Tot besluit het weer. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen begint bewolkt. In de middag flinke periode met zon. Het wordt dan 13 graden vlak aan zee tot 18 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. A, ah, en we even Op een aantal plaatsen zijn de weekendwerkzaamheden al begonnen. De A4, naar Amsterdam, bij Hoofddorp staat 2 kilometer. En op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij Amstelveen, 2 kilometer. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was. Spaar uw vakantiegeld en bezorg 10.000 eenzame ouderen... een heerlijk dagje uit. ASN Ideaalsparen is goed voor mens, dier en klimaat.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Een hele goede vrijdagavond. vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. En dat doe ik vanavond met NRC-verslaggever Maite Vermeulen... de rechtbankverslaggever voor de Telegraaf Saskia Belleman... en de man die Nederland scherp houdt dankzij zijn undercoveracties... Alberto Stegeman. We hebben het over uh, de gruwelijke details... Uh, op de, over de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Wat breng je wel en vooral wat niet? Verder praten we over Zweden, waar je lang niet zomaar je, dronken je vriendje meer op de foto mag zetten. Thuis dus dan wordt enorm aan banden gelegd, je mag van niemand meer foto's maken. En het uitgelegde examen Frans. De school waar het examen gestolen is, blijkt namelijk de laatste jaren... sinds die sleutel gestolen, is van die kluis verrassend goed te scoren op de eindexamens. Hmm. Meekijken kan via het knopje op de webcam op radio1.nl. En mee twitteren kan uiteraard met hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Nou, de bitterballen zijn binnen. Ja. Letterlijk. Wat, wat steek jij nou net iemand? Nee. Oh. Nee hoor, nee, zo snel. Uh... Die, die vlammetjes wil ik. graag. Oké, lekker. Daar heb ik hem af. <laughs> uh, dus ik zit nog steeds in die auto. Ja. En, en, wij hadden ja. een, uh, auto, en die was een beetje stuk. Die ra de radio deed niet zo goed. Die, de de radiozenders waren ingesteld. Maar door de mensen van het autoverhuurbedrijf. En die hielden heel erg van country. Dus ze hadden alle scènes op country gezet. Je en wij konden het... in Amerika toch ook country te luisteren? Ja, oké. Okay, maar wij, wij konden het niet verplaatsen. En op een gegeven moment word je toch een beetje gek van al die country muziek. Maar dan hoor je wel, uh, ja, dan hoor je zeg maar de hits. Hè, de country hits. En er zijn heel veel country hits. Je gaat er ook op een gegeven moment wel een beetje verhouden. Dat moet ook wel. En um, country <lacht> is niet meer zo als country vroeger was. Kwamen wij achter, uh, want het is een beetje poppy gemaakt allemaal. Er moet allemaal iets meer, iets meer een beetje pop. Uh, is een Taylor Swift eigenlijk, hè. Dat is de grote countryster. Garth Brooks hoor je heel veel. Garth Brooks heb ah. je. En je hebt er nog een. Miranda Lambert. Ja. Heb ik ook, ja. ja? Nou ja. kijk, hoppatee. Yes. Dat is een, een meisje en die is nou, net zoals ik, 30 ongeveer. En uh, 29 is ze nu nog. En uh, die is al heel lang bezig. Uh, vanaf 2001 ongeveer. Toen kwam haar debuutplaat uit. En uh, ja, mij is ze nu pas gaan opvallen. Omdat wij komen daar natuurlijk niet komen. Maar in Amerika is ze een gigantische ster. Ze heeft ook benefietnummers nummers gezongen voor de slachtoffers van de orkaan. Die uh, onlangs over een deel van Amerika raasde Daar heeft ze heel Amerika mee aan het huilen gebracht. Nou dat nummer ga ik niet draaien. Maar ik ga haar huidige single draaien. En dat is, ja, als je er naar luistert denk je van ja het zou zo hier in Reels ook een enorme dikke hit kunnen worden. Mama's Broken Heart heet het. Beetje pop, beetje country met Miranda Lambert. I cut my bangs with some rusty kitchen scissors. I screamed his name till the neighbors call the cops. I num the pain at the expense of my liver. Don't know what I did next, all I know I couldn't stop. Word got around to the butterflies and the baptist. My mama's phone started ringing off the hook. I can hear her now saying she ain't gonna have it. Don't matter Went down in flames Leave it to me to be holding the matches When the fire trucks show up And there's nobody else to blame Can't get revenge and keep a spotless reputation Sometimes revenge is a choice you gotta make My mama came from a softer generation Where you get a grip and bite your lip Just to save a little face De volgende keer is hij een stuk minder leuk. Maar nu gaat het wel weer. Mama's Broken Hearts van Miranda Lambert. En hij rakt door, Lux. Ja, dat is goed. Weet je, Willemijn, wie er ontzettend genaaid zijn deze week? Nee. Of, zoals de Fransen zeggen, trekcouture. Ja. De VWO-eindexamenkandidaten die Frans in het pakket hebben. Het eindexamen Frans voor het VWO is uitgelekt. Bijna 17.000 scholieren moeten dat examen morgenmiddag maken. Al dus mevrouw de Graaf. Maar ja, als dat examen gelekt is, ja, dan is er dus een probleempje. Aan de telefoon is de directeur van het college voor examens. dat verantwoordelijk is voor het centraal examen, Geert van Lonkhuizen. Goedenavond, meneer van Lonkhuizen. Goedenavond, mevrouw de Graaf. Wat is er gebeurd? Dat weten wij niet precies, mevrouw de Graaf. Nee, vertwijfeling dus bij mevrouw de Graaf. Maar ook bij al die andere eindexamenkandidaten. Of bij al die eindexamenkandidaten. Want door de volgende ochtend was er nog niks bekend... over het wel of niet doorgaan van het examen. En dus ik was, ik, ik uh, uh, zit nog even na te denken over hoe dat kan nou, uitlekken. Dat die uit. liggen dus niet in een kluis. Zo simpel is het tegenwoordig niet meer. Nou, normaal gesproken liggen ze inderdaad wel in een kluis. Wat hmm. hmm, hmm. ja. Ja, zou dat kunnen zijn, hè? Dus dat is dan gewoon ja. diefstal uit een kluis. Ja, dat zou kunnen. Dat zou, kunnen. Ja, ja, dat zou kunnen. Inmiddels wordt er druk gezocht naar een oplossing. En het kan wel eens nachtwers worden. God, gaat u ook een kort nachtje tegemoet? Dat vrees ik wel, mevrouw de Graaf. <laughs> Griezel. En het is paniek dus bij de eindexamenkandidaten, Want die wilden eindelijk op vakantie. Uh, nu gaat het een beetje moeilijk. Want de volgende ochtend wordt het volgende bekendgemaakt. Morgenmiddag om half twee. Donderdagmiddag. Ja, dus dat betekent 24 uur later dan de oorspronkelijke planning. En dat is een streep door de rekening van de leerlingen die eigenlijk woensdagavond al de volgepakte tourbus naar Salau hadden willen pakken. Nu het examen 24 uur is verplaatst, kom je inclusief reistijd met de bus naar Spanje toch 76 uur later aan. Gaat dat nog extra geld kosten, denk je, of weet je niet? Meer dan 100 euro per persoon uh, is dat uh, om de, voor de omboeking. Wel een, een beetje zuur, toch? Ja, zeker. Liever aan het drank besteden dan een uh, extra. <lacht> dat is verschrikkelijk deze week bij de mij. Drama. Ja, drama. drama. Zeker weten. Ja, nou, stond er vandaag op geen stijl um, nog het bericht dat uh, sinds de verdwijning van die sleutel. Dat was in november 2010. Uh, dat sindsdien die uh, school, die stond vrij slecht aangeschreven. En die is enorm omhoog gegaan. In de peilingen. Dus Ach, toch een ja. positief puntje. Ja, nou, precies. Ze hebben bescoren dus beduidend beter op de examens die sinds die tijd gemaakt zijn. Dat meldt geen stijl. Uh, reden om. Te onderzoeken. Nee, dat heeft er absoluut niets mee te maken. <laughs> <Nee>. <laughs> ik, zou daar, uh, ik zou daar echt niks uh, gaan tijd in investeren. Ja, nee, ik, um, je zou in dit geval zeggen: 1-1 een, een is 2. Ja. Um, nee, ja. maar goed, ook reden om er dus in te duiken of zeggen: joh, we hebben het over. Uh, ach. Nee, ik zou er wel in duiken, zeker. Ik bedoel, um, um, waarom niet? Kijk, het zijn niet de ergste misstanden die er zijn, maar ik kan me voorstellen dat zo'n schoolleiding wil weten wat zich daar heeft afgespeeld. Maar nog veel belangrijker de inspectie. Ja, ja. Ja. en ook belangrijk misschien een nieuw kluisje of een nieuw slot. Hebben ze beloofd, hè, oh, dat ze toch echt wel voor dat er wel maatregelen worden genomen, waaronder een nieuwe kluis. Ja. Um, uh, ik weet niet of jullie die brief hebben gelezen van die jongen die het gelekt heeft. Nee, dat heb ik niet gelezen. Nee, nou, daar staan ik zal even een paar dingen uit voorlezen. 22-jarige Rotterdammer die heeft een enorme begeleidende brief. En die heeft onder andere gezegd... Um, waarom openbaar ik dit? Ik doe dit omdat het oneerlijk is tegenover de leerlingen... die voor een examen ploeteren, huilen, zweten, meer huilen... en wensen op een wonder. En schrijft hij even later... Weet je wat wel grappig is? Dat er dus scholen zijn die weten dat er gefraudeerd wordt en gewoon hun ogen toeknijpen. Nou, het, is een, het is een vrij lange brief. Het is eigenlijk één grote aanklacht ja, tegen. Het is heel nobel um, wat hij gedaan heeft. Nou ja, eigenlijk. zou hij. Je, je zou natuurlijk... nee, ik, ik denk wel dat. Um, want ik had, ik had er wel stukken uit gelezen. Ik heb de ja. brief gelezen. Maar ik, ik had wel begrepen dat het, dat het zijn doel was om dat aan de kaak te stellen. En ik moet dat, zeggen, dat zegt hij, hè? ja. Ja, nou ja. En, en misschien is dat waar en, uh, uh, en is dat niet zo slecht. Alleen hij is wel een beetje dom geweest. Door dat dan zo openlijk te doen. Je kunt ook uh, op een heel andere.. Ik bedoel, ik heb ook vaak uh, lekker in de media gebracht, maar wat je dan deed was van tevoren in ieder geval de instanties op de hoogte brengen. Of, uh, ik heb wel eens een, een, een lijst met, uh, met gesignaleerde personen... bijvoorbeeld uh, op straat gevonden. Niet letterlijk op straat, maar die, die kreeg ik. En ja. Ja, wat je dan niet doet, is die lijst publiceren. Maar dat dus vertellen dat die op straat ligt. En de instanties daarover aanspreken. Nou ja, deze jongen is één stapje verder gegaan... en heeft het hele examen Het is gewoon een jongen van 22, he, is geen ja. programmamaker. Nee, nee, maar dat bedoel ik te zeggen. Dus ik denk dat hij wel nobel... Uh, het zou best ja, maar kunnen. Hij, hij doet het wel over de ruggen van de leerlingen... Precies, die, die hij dus uh, wil helpen. Nou, eigenlijk. Nou, dan, daar ja. zegt hij ook nog... Dan zegt hij ook wel van sorry, sorry, sorry. Ja, sorry. Uh, maar ik wil wat aan de kaak stellen. En, uh, sorry dat op de, maar ik wil het onderwijs verbeteren, zegt maar hij Maar doe het dan een week eerder. Dan hebben ze nog tijd om even iets anders oh. te regelen. Een ander examen uit de kast te trekken of zo. Nu dupeer je mensen natuurlijk vreselijk. Precies. Ja, of ja. ga gewoon naar die school toe. Of naar de, uh, de examencommissie. En zeg van, hey, kijk wat ik gevonden heb. Ja. Je hoeft natuurlijk niet per se meteen te publiceren. Hey, nou. Dat bedoel ik ook te zeggen. Alleen ik heb, te ik heb het gevoel dat deze jongen er gewoon niet zo goed over heeft ja. nagedacht. Dat denk ik ook. Dat hij niet zo slim was. Omdat hij dus zegt van... Oh, nu, nu we weten dat uh, sinds uh, twee jaar... He, die, die sleutel van die kluis is al twee jaar kwijt. De oorspronkelijke sleutel. En hij suggereert er dus een beetje van... Nou, dit gebeurt veel vaker. En, uh, uh, hij suggereert een beetje, dat zou je eruit kunnen lezen... dat hij al wist dat dit al heel lang aan de gang was... en dat ja. hij het lang, niet langer kon aanzien. Ja. Ja. Maar waarom stapt hij dan inderdaad niet naar een of andere organisatie... of de politie of de overkoepelende onderwijsraad of LAX? Ja. Dat scholierencomité dat zich mm -hmm. bezighoudt met klachten... Jullie hadden het als journalisten allemaal heel anders aangepakt. <laughs> dat hoor ik wel. <laughs> ja. Goed, uh, moet hij, uh, want die jongen wordt, uh, nou, wordt niet al te aardig bejegend op internet terecht dus? Nou ja, ja... Dat is terecht. Alleen um, uh, als die jongeren allemaal op vakantie zijn geweest. Ja. Nou, dan hoop ik ook dan wel is het... weer dat, dat ze het allemaal weer vergeten zijn. Want um, het is een fout en, en die jongen moet daar een beetje voor gestraft worden. Um, maar een doodschop is erger. Dat lijkt mij helder. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ah, Maike. Juist, Maaike. Niemand kende haar nog uh, vorige week eigenlijk, ja, voor maandag. Um, ze was te gast in het programma De Beste Singer Songwriter... een programma van Giel Belen waarin hij, samen met wat vrienden van hem... Uh, op zoek is naar De Beste Singer Songwriter van Nederland. vorige week, Vorig jaar won Douwe Bob, daar draaiden we net al een liedje van. En nu zijn ze nog bezig met de screenings, de selectiedagen. Er zijn allerlei goede singer-songwriters... die sowieso al goed uh, liedjes kunnen schrijven en mooi kunnen zingen... die zijn uitgenodigd en daar gaan ze dan een selectie uithalen. Nou, en dit was de eerste... Uh, uh, die, die zong, dit meisje. En het was, met, het was meteen snotteren. Het was, iedereen moest op een gegeven moment huilen en het kwam ook door het verhaal wat erbij zat. Ze heeft een liedje geschreven, Dat ik je mis, en het gaat uh, over haar ouders. Die zijn overleden toen zij op de middelbare school zat. Ze is nu ook nog niet zo heel erg oud, en, uh, uh, maar wat ook bijzonder was, is dat iedereen was stil, ook in die televisiestudio en dat is natuurlijk dat kun je faken, maar je zag gewoon dat het echt was en iedereen droomde eigenlijk even weg en dacht even aan nou ja, zijn eigen problemen en daarna werd het er wel weer bijgepakt en dat werd allemaal later nog weer besproken. Maar het was, het, je merkte gewoon ook op Twitter, want ik zat dat op Twitter te volgen, dat het dat het echt even zo'n moment was dat iedereen eventjes uh, uh, mm -hmm. gezamenlijk tv aan het kijken was. En ook iedereen vond dat prachtig. Erik had een beetje waterig ogen. Nou ja, Erik en Giel, uh, Giel Belen moesten uh, heel hard huilen. En uh, uh, Miss Montreal, die er ook bij zat, zat ook te snotteren. Dus het was, ja, het was echt een, het was een enorme emotionele bende. Werd ik wel een beetje plakkerig op een gegeven moment. Maar goed, het, het liedje was er ook al na. Het is een schitterend nummer, dat ik je mis van Maaike Auwboten.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 Naar een andere plek Maar ik hoor je, omarm je, verwarm je Ik zie je en voel je Ik je, ik streel je Ik knuffel en krol je Je rijdt me, begrijpt me Verward en misleidt me Het schrikt me soms af Hoeveel ik op je lijk nu Mijn glimlach, mijn tranen Mijn liefde, mijn leven Het spijt me van alles Kom help en bevrijd me It's so bad Maar het is wel heel mooi. Dat ik je mist staat trouwens op nummer 1 op dit moment in de iTunes-lijst. En waarschijnlijk ook wel heel erg hoog in de sowieso mega top 150 zoveel. Uh, Maike Auwboter heet ze dus. Luc, volgend onderwerp. Nou, deze maandag werd bekend dat er in het Spaanse Moersia twee lichamen zijn gevonden. Ze zijn waarschijnlijk, wordt dan gezegd, van oud-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. Uh, oh, nou, het enige wat bekend is, is dat er twee lichamen zijn gevonden. Um, van twee mensen die door een misdrijf om het leven zijn gebracht. En volgens lokale media zou het inderdaad gaan om de lichamen van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Ze zouden zijn uh, gevonden in uh, de buurt van Moersia, in een dorpje, Alquirias. De politie moet officieel nog bekendmaken dat het inderdaad om, deze, om Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk gaat. Maar volgens de lokale media is dat wel duidelijk. Visser en Severijn waren al een aantal weken vermist en ze werden door heel veel mensen gezocht. Er waren meteen na de fonds drie verdachten, twee Roemenen en een Spanjaard. De man die door de Spaanse politie is gearresteerd in verband met de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn was technisch directeur van de volleybalclub in Murcia. Voor die club speelde Ingrid Visser twee jaar. Ze zouden een zakelijk conflict hebben gehad met die technisch directeur. De twee zijn volgens Volgens de Spaanse politie misschien wel dagenlang in zijn appartement in Moersia vastgehouden. En uiteindelijk om het leven gebracht. Over de doodsoorzaak werd een week lang flink gespeculeerd. In de Spaanse media verschenen al snel berichten over verminkingen en martelingen. Willemijn. Ja, en ze zijn... Uh... Officieel dan echt vanmiddag geïdentificeerd, hè? Ja, klopt. Definitief, ja. ja. Um, hier aan tafel Saskia Belleman van de Telegraaf. Alberto Stegeman van Undercover Journalist. De vader der Undercover Journalisten, laten we het zo noemen. Ah, en Maite Vermeulen. Nou, zo noem ik je eventjes. Maite Vermeulen ja. van de NRC Next. En Maite, jij uh, was daar. Klopt, ja. En eigenlijk net op het... Je, je, je, volgens mij was je op weg terug en toen hoorde je wat er, wat er echt gebeurd was. Ja, tenminste. klopt. Ik was daar in eerste instantie voor die vermissing. En, ja. uh, ik ben het, we kwam op donderdag, ben het weekend gebleven... en op maandagochtend zou ik terugvliegen en ik stond op het vliegveld... en toen kwam het bericht binnen dat er twee lichamen gevonden zouden zijn. Uh, dus ik heb meteen rechtsomkeerds gemaakt, ben in een taxi gesprongen... en uh, weer terug naar Murcia gegaan. Ja. En toen, uh, al vrij snel... Uh, want ik weet, wij hadden het op maandagavond in de uitzending... met een NOS-verslaggever, mm -hmm. toen waren er nog geen details... Uh, ja. dinsdagochtend uh, was dat hele verhaal bekend. Ja, hè? toen stonden de lokale media daar echt vol van... Uh, ja. nou ja, gruwelijke details over hoe die moord uh, gepleegd zou zijn. Ja, en, en dat uh, kwam volgens mij na nou, de loop van de dag in dinsdag... kwam dat hierop, uh, nog ja. niet in de kranten natuurlijk... maar wel op de verschillende websites te staan. Wa wanneer hoorde jij dat van, van die details? Ik, uh, ik las het dinsdagochtend uh, toen ik uh, mijn lokale krantje... de verrichterde moest, ja, haalde. Toen, uh, ja, schrok ik me dood <laughs> van wat ik daar allemaal las... Uh, en uh, ja, al vrij snel zag ik het ook op Nederlandse media verschijnen. Ja. En nou ja, de details, we, we hebben het allemaal gelezen. Tanden uitgetrokken, gemarteld, uh, doodgeslagen is dan vandaag bevestigd. Maar vooral die, die eerste twee dingen. Ja, ja, die we... zijn overigens niet bevestigd. Nee, die zijn niet bevestigd. En dat is natuurlijk waar ook wel aardig wat om te doen was deze week. Want breng je het dan wel, breng je het dan niet? Jij mm hebt -hmm. ja, besloten, dan breng ik het dus niet voor Ja, NRC Next. Dat klopt. Ja. Ik, uh, ik denk dat uh, als het om zulke soort gruwelijke dingen gaat... die nog niet bevestigd zijn um, door de politie... dat betekent dus dat de familie het dan ook nog niet officieel heeft gehoord. Uh, ik denk dat je dat soort dingen niet moet opschrijven. Ik denk niet dat het iets toevoegt. En ik denk dat als, als je dat niet zelf uit bronnen hebt vernomen... dat het... Maar jij schrijft het dus niet op omdat je het niet vindt kunnen... tegenover de familie vooral. Onder andere, ja. En omdat het niet bevestigd is. Ja. Wat vinden jullie? Nou, ik vind het laatste argument uh, uh, doorslaggevend. En dat zou voor mij ook een reden zijn om het nooit op te schrijven. Als jij niet zeker weet dat iets gebeurd is... waarom uh, informeer je dan uh, daar mensen uh, mee? Maar op het moment dat, uh, dat, jij, uh, dat jij echt bronnen hebt... die, die een bepaald verhaal uh, bevestigen... Um, dan kan ik me wel voorstellen dat je besluit om een deel daarvan uh, te gaan publiceren. Je, je, dat, dat kan ik me dan wel voorstellen. Want dat, dat verhaal naar de familie toe, dat vind je niet echt een argument voor een journalist? Ja, zeker wel, maar uh, uh, dat is ook heel gruwelijk. Maar op het moment dat jij uh, vanuit bijvoorbeeld een politiebron... of een andere bron te horen krijgt wat zich daar precies heeft afgespeeld... Ja, maar dat was natuurlijk juist het probleem. Want die, nee, nee, die bevestiging... Dus ik, nee, maar als er... Nee, ik, ik zeg dus ook, op het moment dat je geen bevestiging hebt... Mm -hmm. moet je niet publiceren. Maar als je en wat wel... vind je dan van als de bevestiging vanuit lokale media daar komt? Vind je dat dan een bevestiging? Nee, nee, dat vind ik geen nee. bevestiging. Dat zijn dat zijn geruchten waar je als Nederlands medium uh, niets mee kunt doen. Ja. Want de, de heel veel media hebben dat wel gedaan. Uh, Telegraaf deed het, Nu.nl deed het, AD deed het. Nou ja, volgens mij nog een heel rijtje. Terecht, Saskia? Jij werkt voor de Telegraaf. Ja, ik vind het eerlijk gezegd ook altijd heel moeilijk, hoor. De vraag of je dat soort details moet melden. Uh, ik heb zelf in die situatie gezeten... in het verslaan van de zedenzaak in Amsterdam... maar ook uh, de zaak van de moord op Marianne Vaatstra... Dat je eigenlijk continu, als je in die zaal zit, dingen hoort waarvan je denkt... God, wat moet ik hiermee? Ga ik dit opschrijven? Ga ik dit niet opschrijven? Maar ja, dat zijn bevestigde details. Ja, zeker. Dat zijn bevestigde details. Maar die zijn dan vaak weer zo gruwelijk. Bij die, die zedenzaak ging het natuurlijk om hele jonge kinderen... Die, die misbruikt waren op manieren die je echt niet kunt voorstellen. Dat gaat je bevattingsvermogen mm -hmm. te boven. Um, daar, daar speelde dat dus ook. Dat wij eigenlijk al die journalisten die daar zaten... die zaten ja. elkaar af en toe aan te kijken met zo'n blik van... Maar ja, in dit geval, heb je wat Maite zegt, is de afweging niet, eens niet bevestigd. Niet ja. bevestigd. Ja, nou, niet... Dat zou ik, dan zou ik inderdaad ook wat terughoudender zijn, denk ik, met publiceren. Want het zoomt altijd hè, van de geruchten ja. uh, als het gaat om dit soort verhalen. Maar ik denk juist omdat het zo zoomde, zeker daar in Murcia... waar het dus wel gewoner is in Spanje, is het gewoon gewoner... dat er informatie gelekt wordt vanuit de politie naar media toe. Ja, want wat, wat weet jij daarvan? Hoe is dat gegaan? Nou, die lokale kranten die hebben gewoon hele goede contacten bij de politie. Uh, en binnen dat onderzoeksteam... en. Uh... Die hebben gewoon informatie doorgespeeld gekregen. Dat is uh, niet gejat of stiekem. Nee, het, absoluut niet. Nee, die, uh, die hebben gewoon goede vriendjes binnen de politie. Dat zijn gewoon een beetje twee handen op één buik. Het zou dus kunnen uh, duiden dat het wel degelijk waar is. Alleen het is niet officieel bevestigd. Ja, nee, precies. Ja. En heel veel, dat is ook denk ik een van de redenen waarom sommige media het wel overnamen. In de week daarvoor met die vermissing hadden zij ook al telkens berichten, die lokale kranten. En dat bleek dan uiteindelijk ook wel te kloppen. Dus ze waren op zich hartstikke goed geïnformeerd. Uh, alleen ja, het blijven onbevestigde berichten... die je zelf als journalist natuurlijk niet kan controleren. Nee, en daarnaast blijft natuurlijk ook altijd de vraag... van welk detail um, geef je wel mee aan een lezer of aan een, of aan een ja, kijker? Wat is er relevant? En, en welk ja. detail niet? Dus in zo'n zo zedenzaak ook wat je benoemt... ik kan me heel goed ja. voorstellen dat je daar zulke gruwelijke details hoort... Die, die mensen niet willen weten, dat die eigenlijk niks toevoegen aan het verhaal. Want je Met. weet al hoe gruwelijk het is. En dan laat je die achterwege. achterwegen. Maar, ja, dat denk ik in dit geval ook, als je het hebt over... Uh, ...hevige mate van geweld of iets dergelijks... Dan, uh, ...dan volgens mij dek je de lading ook. Maar is dat zo? Want, want is, is het relevant? Je kan denken... ...dan is hij misschien met die messteken ...om het leven gekomen bij de mensen. En in dit geval... Werd ja, het en het, en dus nee, vanochtend nee. werd dus duidelijk dat het dus om hoofdletsel ging. Nou ja, dan ja. kun je ook al... Uh, ...daar kun je al best wat bij voorstellen... ...als iemand doodgeslagen is volgens mij. Nee, maar ik, je nee, nee, ik, te... bedoel, ik bedoel dus als je het niet meldt... ...dan kan je als, als lezer van alles mm -hmm. denken... ...is het relevant om te melden... ...hun tanden zijn uitgetrokken en een kaak is kapotgeslagen? Ik vind dat niet relevant. Maar is het dan wel relevant om uh, te vermelden dat, uh, dat de lichaamsdelen uh, in delen gevonden zijn? Nee, dat vind ik ook niet relevant. Nee, ik vind dat alleen maar onnodig gruwelijk. Ik, ik denk als je, en uh, en oh, en oh, in je... opgeschreven dan? Ik heb geloof ik opgeschreven dat, het, dat er uh, gruwelijke details over de dood in de media waren gekomen, in de lokale media. En dat ze... Uh, ja, om met een hevige mate van geweld om het leven gebracht zijn of iets dergelijks. En denk je dan niet, want jij weet ook wel dat, dat heel veel media het allemaal wel brengen, mm -hmm. ja. denk je dan niet naar nou misschien is nee, dat, dat toch nog een ik overweging? Denk dat, ik denk dat je als. als uh, journalist of als en zeker als krant uh, daar je eigen aan je eigen normen moet houden en je eigen ethische afweging moet maken. En kijk, alles is op internet te lezen. Ik bedoel, uh, want, ook dat, de, want ook de NRC-lezers willen dat waarschijnlijk wel weten. Nou ja, dat is natuurlijk het dubbele. Aan de ene kant denk je, je zit er niet op te wachten. Aan de andere kant ga je er toch uh, op klikken als je het op de AD-site ziet staan of zo. Um, maar, maar ik denk niet dat je daar als krant uh, aan mee moet doen. Ik bedoel, dan kan je wel alles in de krant zetten. Ja, ja. Je kan alles op internet vinden. Het is net als met, met uh, dan heb ik het weer even over mijn vak, maar uh, als je rechtszaken verslaat, dan heb je heel vaak, dat je. In, ik noem altijd initialen, ik noem namen niet volledig. En in een ommezien krijg je de naam aangereikt via Twitter van mensen die dat even hebben zitten opzoeken. Want het is natuurlijk gewoon te vinden. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je gewoon je eigen afweging mm. maakt. Hè? gewoon. Ik ga hardnekkig door met initialen, want dat is nou eenmaal de manier waarop ik het doe. Uh, dus het is voor mij geen reden om te veranderen. Nee, maar wat jij net zegt, want het ging jou ook wat te ver... al die details, het is wel, het is wel jouw krant waar dat allemaal in staat. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Die zelfs geloof ik op dinsdag of woensdag niet eens vermelden dat het on onbevestigde berichten waren. Ja. Dat hebben ze achterwege gelaten. Ja, ik weet dus niet hoe dat tot stand is gekomen. Het kan natuurlijk zijn dat ze andere bronnen hebben gehad... die je tegenover hen hebben bevestigd. Maar nogmaals, ik heb, ik heb een beetje in een bubbeltje gezeten... in die grensrechterzaak de afgelopen dagen. Dus hoe die, uh, hoe die berichtgeving over Murcia tot stand is gekomen bij ons... dat weet maar ik niet. Maar lees je dan de krant, denk je, nou, dat, uh, nou, ik vind het wel heel gruwelijk. En dan bel je een collega ja. en zeg, joh, moet nee, dat? niet? Nee, dat nee, niet. Um, als straks alles bevestigd is door de politie... en straks komen natuurlijk ook de, de seksierapporten... en dat mm -hmm. in de komende weken ja. vertelde jij net... Uh, ga je dat dan allemaal wel melden, alle details? Nou, dat hangt er wel een beetje vanaf wat er, wat er relevant is. Nogmaals, ik, ik denk dat je ook wel met, met minder, minder gedetailleerd... wel kan uitdrukken ja. dat het een verschrikkelijke zaak is... En uh, nee, goed, we moeten ook maar eens zien wat er allemaal uh, in de rechtszaak gezegd wordt. Ik geloof 7 juni verschijnen die verdachten voor de onderzoeksrechter. Um, even kijken hoe dat dan gaat. Ga je er naartoe? Dat weet ik nog niet. Is dat openbaar, die onderzoeksrechter? Weet is ik dat weet Net ik zoals niet. hier een proforma-zitting is? Dat weet even. ik eigenlijk niet. Okay. Ja, het kan de, de rechtercommissaris zijn. Hè? Dat is bij ons besloten. Ik weet niet hoe het daar is. Maar daar mag je dan nog niet bij zijn. Nee, ik geloof ook dat het nog niet eens bekend is... of ze naar nou Valencia of in Murcia dan okay. voor de rechter komen. Want ze zijn dan in Valencia opgepakt. Dat is dus een andere provincie dan in Murcia. Nou, dan doen ze het dan in Spanje een beetje moeilijk over. Dat horen wij de komende <laughs> weken. Ja, absoluut. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal van half tien met Helene Ecker.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 De gemeente Amsterdam is voorlopig niet van plan het kraakpand te ontruimen waar een groep asielzoekers zijn intrek heeft genomen. Krakers zijn een leegstaand kantorencomplex in Amsterdam West binnengedrongen en hebben het pand aangeboden aan de asielzoekers. Naar schatting 130 uitgeprocedeerde asielzoekers die vandaag de vluchtkerk in Amsterdam uit moesten, hebben onderdak gevonden in het gekraakte pand.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 Luister naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdag zet ik hier een punt achter de week. in deze week met uh, Saskia Belleman, Alberto Stegeman en Maite Vermeulen. En me leuk. Slecht nieuws voor de Instagrammers in Zweden. Het maken van foto's moeten ze daar beperken tot vliegtuigvleugels, hun gerechten en katten. Vanaf 1 juli gelden namelijk strengere regels voor het publiceren van foto's en filmpjes in de privésfeer. In principe mogen er op straat in de tuin en op bijvoorbeeld privéfeestjes geen foto's meer worden gemaakt en ook geen filmpjes zonder toestemming van de betrokkenen. En op overtreding daarvan staat een boete of een zelfstraf van maximaal twee jaar. Tja, je zou ja. maar de Zweedse Alberto tegenman zijn. Ja, nou ja, ja maar de Nou, dat denk ik dat dat meevalt hoor, want het wordt wel een uitzondering gemaakt in die wet ja. voor journalisten. Dus zij mogen wel hun misstanden uh, aan de kaak blijven stellen, hoewel ze daar wel wat uh, bang zijn dat het, uh, dat het door gaat slaan. Maar het gaat hier met name om Twitter, Facebook, de sociale media, waar natuurlijk iedereen maar van alles opzet. En ik vraag me echt af hoe ze dat in godsnaam ooit kunnen gaan handhaven. Uh, we zijn er met z'n ja. allen aan gewend dat we dat doen. Uh, het is wel zo dat je in de openbare, ook in Nederland, niet zomaar... Uh, uh, Privéfoto's fotos natuurlijk kunt plaatsen. Mensen hebben portretrecht, uh, je privacywetgeving, dus dat gaat niet zomaar. Maar op Facebook zien we het allemaal wel. Als er een verjaardagsfeest is, dan ga je natuurlijk niemand vragen... van mag ik jou ook op nee. mijn Facebook zetten. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat ze dit uh, handhaven. Maar ik heb ook begrepen dat, dat het ook een beetje komt... Omdat, omdat er heel veel foto's en video's werden gemaakt... bijvoorbeeld van pesterijen. Um, en dat dat het methode is om, om die jongelui daarvoor uh, hard, uh, aan te kunnen pakken. Het is meer een... een, een... De, he, de dreigen met als je iets flikt wat, waar we geen zin in ja, hebben, dan, hebben ze, dan, dan kunnen we je aanpakken. een, uh, een middel. Ja. Uh, waarom is het dan een algemeen verbod? Ja, dat is, dat is uh, vrij opvallend. Ja. Het lijkt maar... me heel raar als je in Malmö als toerista komt en je denkt van... hé, hey, wat een mooie gebouw, daar ga ik een paar foto's van maken... dan word je ineens in de boeien geslagen, want dat mag dan ook niet <lacht> meer, <lacht> lijkt mij. Als je daar foto's van maakt, ja. ja. nee, het is onbegrijpelijk uh, uh, en, en niet te handhaven. Dus ik denk ook dat... Uh, dat hij in Nederland geen navolging krijgt. Nee, nee. want in Nederland mag dat dus... Nou ja, nee, je mag niet zomaar natuurlijk mensen... Uh, je mag wel mensen bijvoorbeeld op straat fotograferen en in de krant zetten... maar op het moment dat jij één iemand bewuster haalt en je daar ook nog een conclusie aan verbindt... Um, dan kan iemand zich beroepen op, uh, op portretrechten... en je mag niet in iemands huis zomaar filmen of foto's maken. Dat mag niet zomaar, daar heb je echt wel een reden voor. Alleen in Nederland hebben wij gelukkig niet um, de traditie... om heel snel naar de rechter te stappen. Dus dit soort zaken zijn er ook bijna niet. Um, maar je hebt als, als privépersoon wel degelijk de mogelijkheid om dat te doen. Ja. Op zich zou ik het ook wel, ja, ik, ik, ik sta er niet achter... maar ik zou het ook wel weer prettig vinden. Want ik kom ook wel eens op verjaardagsfeestjes... en dan zit je gewoon lekker een beetje te pimpelen en zo. En op, aan het einde van de avond, worden dan pas worden altijd al die foto's gemaakt... En die komen dan op Facebook. Getagd. Moet je alles weer untaggen. Je kan toch instellen dat, <laughs> ja. dat je eerst een melding krijgt. Dat ja, dan, je, of ja, je wel getagd mag worden. Ja, maar dan sta je toch op internet. Bent ja. alleen niet meer getagd. Maar ja. dat, is, dat, is, dat is. Ik vind het ook altijd wel vrij onbeleefd als mensen zomaar foto's gaan maken. Ja, wat je altijd moet ja. doen voordat je op stap gaat of andere dingen. Dat is... In je vriendenkring, even goed doorspreken. Wat ja. Aan het eind vanavond wel. Ja. En niet even een contractje laten ja, tekenen ja. voordat je gaat stappen. In ja. ja. het begin doorspreken, dat heeft even ja, niet zoveel zin, denk ik. Ja, ja, ja dan weet uh, je wat de, wat ja. de regels zijn. Ja. Ja. Nou. Ja. Ja. Heb je daar echt last van? Dus ja, nou, volgens mij is WhatsApp echt de oplossing. Want bij, ik, weet niet, ik merk dat mijn vrienden foto's gewoon tegenwoordig op de ja. WhatsApp groep delen. En helemaal niet meer op Facebook. Nee. Nou, ideaal. Toch? Ja. We hebben redactie-WhatsApp. Zo, nou, wat daar binnenkomt. <laughs> Sinds het feestje vorige week dat we hadden. <coughs> Snel, ononder. En Today. Zet een punt. Achter de week. Was je niet bij, het feest? Nee, ik was er niet bij, maar ik zie de foto's nu op WhatsApp. En uh, <laughs> ik weet niet of ik er wel wat bij wil zijn. Goed, ik zit nog steeds in die auto. En uh, inmiddels geraken wij een beetje zo in de buurt van New York. En dat was fijn, want we hadden dus die kapotte radio... waar, waar, waar we niks aan konden doen. We hoorden echt honderdduizend keer Sweet Home Alabama. Waar we helemaal gek van. Toen op een gegeven moment, achter een van die knopjes... zat een beetje ruis. En daar zat dan een andere radiozender doorheen. En als we dan door een dal reden, dan hoorden we die popzender... En als we weer door over het heuveltje heen reden, dan hoorden we weer die country zender. Dus we hadden telkens muscle, hadden we net even een paar minuten lang hadden we die popzender. Vonden we leuk, gingen we daar naar luisteren. En toen kwamen we uh, een single tegen. En dan vonden we allebei, ik en mijn vrouw heb ik het over, vonden we allebei meteen echt heel leuk. En toen hebben we later opgezocht wie dat was. Nou was Katie Tanstel. Kennen jullie misschien nog wel, toch? Ja. ja, precies, van Black Horse and the Ch ja. Cherry Tree, Sonalia ja. C. Nou, dat is een hele leuke uh, artiest. Er is een beetje, toch een beetje in de vergetelheid geraakt. Ze zong ooit voor Oi By Boy. Dat is een soort, uh, soort ja, een beetje band was het eigenlijk. Daarna is ze solo gegaan, heeft ze een paar grote hits gescoord. En daarna is het een beetje minder geworden. En nu probeert ze weer eigenlijk een voet aan de grond te krijgen met een, met een heel mooi, echt een heel mooi nummer. Komt ook een album uit. Feel It All heet haar eerste single. I'm Danstel en Feel het al. nieuwe album heet Invisible Empire en komt op 10 juni uit. Laatste korte punt, Luc. Ja, woensdag een klap. Wacht even, hier heb ik een fragmentje bij. Woensdag. Een klap in het gezicht van de Nederlandse televisiekijker. Ferry Mingelen moet stoppen. Ik stop dus per 1 uh, uh, januari 2014. Um, ik had li liever nog een jaar doorgewerkt. Uh, de NOS wilde me eigenlijk met 65 met pensioen uh, laten gaan. Nou, dit is het compromis. 66 jaar. Vind je jezelf ook te oud? Nee. Nee, maar bij de NOS zijn ze de relator van Ferry mee dan beu... en dus moet hij de plaat poetsen. Maar dat betekent niet dat we Ferry na 1 -1 nooit meer gaan zien. Ja, want ik zelf ben nog lang niet uitgewerkt. Uh, de vernieuwing uh, uh, moet uh, bij de NWS gestalte krijgen door iemand anders. Uh, ik ga dus kijken waar ik mijn ervaring uh, uh, nog kan gebruiken volgend jaar... bij een ander programma of een krant. Of, uh, ik weet het niet, maar ik, ik vertrouw erop dat er wel wat komt. Ja. Dus gezocht, leuke baan voor sympathieke bejaarde man... met bizar veel politieke kennis, 66 jaar schoon op zichzelf... eigen appartementje in Den Haag en een eigen telefoonbestand. Brieven onder nummer 11. 14. <laughs> uh, aan tafel hier bij mij. Maite Vermeulen van NRC Next, Saskia Belleman van de Telegraaf en Alberto Stegeman van zijn eigen. Maite, is het jammer? Want jij bent hier de jongste aan tafel. Is het jammer, is het jammer? Um, nou, ja, ongetwijfeld. Maar uh, ik denk dat vernieuwingen helemaal geen kwaad kan. Dat vermoed ik al een beetje dat je dat gezegd ja, ja. hebt. <laughs> als jonge journalist, precies ja. van de next. Ja, nee, zeker. Ik denk. Maar het is gewoon, het is gewoon een goede man, toch? Ja, absoluut, absoluut. Kan maar om lachen, um, om hem lachen. Ja, om hem lachen ook. Ja. Maar ik denk dat, uh, nee, nou ja, ik denk zeker in Den Haag. Uh, volgens mij uh, op een gegeven moment uh, krijg je ook wel een hele nauwe band met uh, al die politici. Ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om. Uh, maar maar een een merk je dat eraan aan af? Nou, nee, ik vind dat, vind dat hij een hele goede journalist is. Um, maar, nou ja, goed. Ik weet niet. Ik denk als je zo lang uh, uh, zolang al meedraait, dat je ook uh, misschien nog weinig verbaasd wordt over dingen of weinig, uh, weinig nieuwsgierig raakt. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, ah, god, dit, uh, dit hebben we ook alweer zo vaak gezien. Ja. Het is de zoveelste keer dat dit gebeurt. Wie dan, wie dan, wie dan? Uh, ik zou het wel leuk vinden als Eelco Bos van het ging doen. je wat een pijnlijke stilte. Nee, ja, nee ik zat even na te ja. denken van, oh ja, oh ja nou, dat zou kunnen. Ja. Ja, die, ja. Die, ja. ja. Ja. Ja. die wordt genoemd. Ik vond hem een hele goede correspondent ook. En, uh, ja. Ik denk dat in Den Haag is toch ook een beetje, een soort correspondentenbaan, toch? Ja. ja. Dat is ja. waar. Alberto, leuk. leuk ja, ja het kan. Ja, het kan. Ik, ik denk trouwens dat hij niet een enorme band had met, uh, met de politici. Omdat de meeste politici die er nu zitten, nou dan nog uh, zeker. Ja, ja, misschien de, de langzittende een jaartje of tien, 15, man houdt het echt wel op. Dat, dat gaat uh, de ah, ja, Kamerleden. Hebben, ze die hebben gaan, daar ook internet de, en uh, tv. Ja, maar die Kamerleden, nee. als je dat nu vergelijkt met vier jaar geleden, dat verschilt een hele hoop. En uh, uh, ja, ik ben een beetje opgegroeid met die man. En uh, ik moet zeggen dat ik, uh, uh, dat ik hem wel ga missen. Het is, uh, het is een wijze man. Op het moment dat hij, uh, dat hij uh, een uh, analyse maakt van de politiek... dan geloof ik hem. Ja. En ik weet ook wel dat... Dat doe je net dat dat heel bijzonder is. Nee, maar het was, het was een goede journalist. Ja. En het is iemand die, die goed ingevoerd was. Alleen ja, op het moment... en daar dat moeten die, die wat oudere journalisten toch ook maar aan gaan winnen. Op het moment dat je de leeftijd hebt dat je met pensioen moet... Uh, Mart Smeet, Ferry uh, ja. ja, dan is het gewoon klaar. En dat is heel erg jammer en heel erg spijtig. Ook als je op tv komt... Maar ja, dan is het misschien maar het stokje overgeven. Als dat de reden zou zijn, leeftijd of, of uiterlijk of wat dan ook... dan zou ik het schandalig vinden. Maar als je inderdaad 66 bent, denk ik ook van ja... Er zijn heel veel mensen die het ook heel goed zouden kunnen... en die misschien nu ook eens een keer een kans hebben. Noem krijgen. jij eens iemand? Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar niet zo over heb nagedacht. Ik, ik dacht eigenlijk vooral van... ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat het helemaal niet zo gek is... om daar weer eens een nieuw gezicht neer te zetten. Ja, ik vind het ook wel een beetje overdreven... want um, uh, het wordt nu net gedaan alsof de enige journalist... Ja, precies. Maar we, ja. hebben, we hebben volgens mij zie je aan de andere kant ingehaald... door, door de commerciële jongens. Uh, Frits Wester is, een, uh, is iemand die zeer goed ingevoerd is. Ja, en, Paul Jansen bij, bij de Telegraaf. Dus... dus de tijd dat we één Engerman hadden die het moet doen... ja, dat is al lang niet meer zo. En het lijkt me toch ook dat hij niet altijd alle contacten alleen deed. Hij werkte dan nee. niet als een, als een anjo-ganger nee, of zo. Hij nee, heeft nee. Ja, een heel team achter, achter zich. Achter zich. Ja, ja, dus, dus nou ja, dat kan zo eentje van doorschuiven, ja. denk ik dan. Rijer, Dat is, ook mijn, dat is. namelijk ook mijn plan <laughs> straks. Dus, <laughs> uh, <laughs> <laughs> <laughs> dan weet je dat was, ja. Tragisch verhaal, Willemijn. 16 Italiaanse modellen hebben namelijk een opdrachtgever aangeklaagd... omdat ze nooit betaald zijn voor hun opdracht. Dat was een bijzonder leuk klusje. Ze moesten in 2011 op een pro-Assad demonstratie leuzen roepen... waarvan ze echt geen idee hadden wat het betekende... en met de Syrische vlag zwaaien. En Ze zouden hier zo'n 160 euro voor krijgen. Plus, en hier is het dan de cash cow... 25 euro per extra meegenomen vriendin. Alleen dat hebben de ladies dus nooit gehad. Schande, roept nu een advocaat. En dus komt er een rechtszaak. Overigens een demonstratie in Rome, hè? Niet in Syrië. Nee, maar ze ja, zijn ingehuurd heel leuk om te zeggen. Oh ja. Ja. ja, dat maakt misschien ja. nog iets uit. Ja. Ja. ja, het is echt belachelijk dat, dat, dat, ze, dat ze dat geld niet hebben gekregen. Nee. Nee. <laughs> het gaat om grote bedragen. Nou ja, het is echt wel echt heel erg typisch dit. En, uh, uh, ik stel het me zo voor. Het waren er, geloof ik, stukken 15, 16, ja, zei je? Ja, ja, ja. Die staan bloedmooie meisjes. En die, de eerste ze vertelt: ga met de Syrische vlag. Kennelijk herkennen ze die niet. Nee, wisten dat wisten ze wel. Nee, wisten ze niet. En ze, dat ze dat moesten niet. Arabische ja. leuzen loe, roepen. Hebben ze ook niet even gegoogled. Translate. Wat ze precies. Uh, <laughs> ja, dat al lang. Ik weet het ik niet Ik me ja. die meiden allemaal nog meer voor worden ingehuurd. Ja, precies. om te er werd gezegd: dat weten Dat zijn voornamelijk dansen op feestjes. Ja, boonga feestjes van periscope. Ja, ik weet het niet precies wat ze dan, ja, dat dan weet ik ook niet precies. Uh, wat was een soort feestje. Maar, ja, maar dat, dat doen ze vooral. dat ja, zouden Nederlandse meisjes nooit overkomen, toch? Nee, oh. die trekken hooguit een jurkje aan voor een of andere uh, biermerk en gaan uh, dansen. Maar dit, dit is absoluut niet, uh, niet vergelijkbaar. Nee. Goed, nou, er zijn dames, daar beelden van. Ja, dat hoop ik wel, ja. Er zijn foto's van, maar ja. bewegende beelden heb ik nog niet gezien. Want hoeveel lopen ze nou mis, Luc? 25 <laughs> ja. euro nee, per procent. nee, 160 euro plus ah. 25 euro per meegenomen persoon. Dus als je nou net even tien vriendinnen had meegenomen, ja, dan... Uh... Per alle akbaar toch wel... Uh... Nee, Ik nee. <laughs> ja, ga flink aan de papieren lopen, ja. Goed. Nou, provincietour van koning Willem-Alexander en koningin yes. Maxima. Een soort... Walk of shame langs alle folklore die er in de Nederlandse provincies te vinden is. In Groningen hadden ze wat leuks bedacht. Een soort tafel midden in het centrum waar gewone mensen... even tien minuten een kopje koffie konden drinken met de koning en de koningin. Gewoon lekker relaxed. En ja, dat was prachtig. Fantastisch. Gewone mensen, leuke mensen. Ja, ik kan er verder niks over zeggen. Ik vond het enorm. Waar heeft u het over gehad? Uh, over verschillende dingen dat ik hem niet zag als een koning. Vond nou, hij vast leuk om te horen. Nou, hij zei, het is allemaal wennen natuurlijk. En zij: Maxima is ook een heel aardig mens. Heel gewoon. Over de kinderen. Ik heb gevraagd wat met de kinderen was en was allemaal fantastisch. Ja, je moet dan wel wat zeggen. Hè? Ja, je kunt ook al tien minuten een beetje stil in je kopje gaan roeren. Maar ja, hé, dat kan thuis ook <lacht> altijd nog. Ik vind het gewone <lacht> mensen, lieve mensen, eenvoudige mensen. Met een eigen vliegtuig. En meneer had trouwens echt heel andere plannen. <lacht> ik heb meestal nog met Maxima zitten te praten. Maar ja, het spontane van haar ook helemaal niet, niet, niet hooghartig of zo. Nee, ik vond haar uh, heel goed. En Zijdelings uh, ook nog met haar even, uh, met de koning gesproken na. Ja, man, die gasten staat zich op te dringen. Ja. Helemaal. Zo gênant. Hij vertelde zelfs al een mapje dat hier uh, uitge... Graf gezegd een had. Wat? <laughs> ja, dat... Uh, ja, dus. Ja. Je had erbij moeten zijn. <laughs> <laughs> Mijn... Wat zei hij nou? Ik, oh, nee. <laughs> Ik vond het fantastisch. Ik ja. heb echt genoten van die tour. Hebben jullie dat miniatuurtreintje gezien waar ze in zaten? Ja, ik heb er een foto van gezien. Oh, man. Maximaal dus een beetje uit. Ja. <laughs> knietjes ja. opgetrokken. Ja. Maar dat, hoe gaat dat dan? Zo, ik bedoel, als je koning bent, dan bel je toch. en Dan zeg je toch: ik wil weten wat we gaan doen van tevoren. Maar en dat, dat... heeft hij vast wel geweten. Tuurlijk. Maar dan. En misschien vinden ze het hartstikke leuk. Ze wekken in ieder geval die indruk. Maar de, we weten allemaal, dat is allemaal uitvoerig besproken... rondom de, de troonswissel. Um, de, de, hij wil het anders, hij gaat het anders doen. Moderne koningschap, bla bla bla. Ja, maar hij ziet er net. Dit. Geef hem nog even tijd om na te denken over wat hij echt leuk vindt zelf. Ja. Hij komt vast wel met iets. Ik bedoel, Toen Beatrix het overnam van Juliana... was het defilé op de scherm. Nee, soms. maar je hij moet, meteen, meteen, je moet over. meteen overal strijden. Dit, dit, dit moet je meteen keihard de kop indrukken, die treintjes. Dat, die treintjes. Dat, dat, vanaf het begin. <laughs> nou ja, maar wat ik ook zo raar vind is dat ze... Dat, dat, dat dan, om, dan gaan ze een provincie voorstellen... En uh, in elke provincie hoor, niet alleen nu hadden we toevallig Groningen, maar ik had uh, elke, elke provincie rare, rare uh, dingen eruit kunnen pikken. Maar dan zijn ze in de provincie en dan stellen ze de provincie voor en dan hebben ze iemand die dan met een of andere ja, langwerpig dingen op hooi staat te meppen. En dat is dan de manier waarop ze de provincie voorstellen. Dat, dat doe je, ze doen toch niet, mensen in Utrecht zijn toch niet continu op hooi aan het slaan? <lacht> dan wordt, wordt toch ook gestudeerd? Je weet en niet en wat er achter, achter de voordeur gebeurt. <lacht> ja, nou, dat vind ik dat zo'n rare manier om je provincie voor te stellen. Te stellen, ja. maar wie bedenkt dit? Ik ja, ik heb geen idee, maar ik, het lijkt mij de, de Oranje Verenigingen en de gemeente. Is daar een spart en, met de gemeente? Ja, dat denk ik. Ja, ja. ja dat denk ik. Ja, dat weet ik. ook niet precies eigenlijk. Maar er zijn zat mensen die dit hartstikke leuk vinden. Ja. Ik bedoel, kijken hoeveel mensen het er met ja, maar dat is, langs is langs het is er wel een spelletje. Ja, mensen die leren kennen natuurlijk. Ja, ah, maar, nee, maar die mogen het al 50 jaar. hè. wij zijn ook al zo aan de buurt. Ja, maar die toe begrijp ik wel. Willen? Willen? Nou, wat wil jij dan? Doen? Ik zou, ik zou nou, ik zou wel een. Uh, uh, ja, stel je bent hier in, of stel je bent in Overijssel, nou, dan ga je naar de Universiteit Twente om oh ja, daar te kijken. Elitair. Ja, een beetje. Ja. Nou ja, niet je. maar dan ga je ook naar. Dan ga, en dan ga je van dan zet je hem op de, op, de, op de tribune bij een voetbalvereniging. Oh, dat Goed, doet je zelf al. Voetbal, ja, maar gewoon dan tussen, tussen de normale mensen, niet op de vip tribune is... En dan uh, ik denk even verder hoor. En dan ga je even en uh, ga je even uh, echt letterlijk een patatje halen, even bij de snackbar ofzo. Gewoon, dat, vind je, dat vind jij anders dan op een hooi berg. Ja, want patatbakken nou, doen ze heel vaak in Overijssel, maar op Hooi slaan... Nou, Overijssel wel, maar in de rest van de provincies niet zo vaak. Nou ja, kijk, En ik snap ook niet zo goed. Um, ik, ik snap die tour heel goed, want je bent nieuw, je wilt het land leren kennen en de mensen ontmoeten. Um, maar je wil ook een beeld van jezelf neerzetten en dat doe je niet in zo'n tijdje met je opgetrokken knieën en zwaaien. Dat nou, is toch niet een beeld dat je niet, wil uitstralen? Ik denk wel hè? dat ze, dat ze een, een beeld hebben neergezet van een jong koningspaar... dat bereid is om gewoon in contact te komen met, uh, met mensen op straat. En ja, laten we wel wezen, er stonden massa's mensen op straat. Dus die opzet is gelukt. Ja, toch? Ja. Nou, ik heb ook wel eens gehoord dat die mensen met bussen worden aangevoerd. <lacht> <lacht> ja, ik, ik zou het graag willen geloven, maar ik denk, ik denk, niet, ik denk dat ook heel veel mensen het niet. wel leuk vinden. Nee, ja, ik vind het ook heel leuk. Hey, eh, hallo, ik ben een grote koningshuizenliefhebber ja. hier aan tafel. Zeker weten. Dus. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Yes, yes, yes. Het is me gewoon gelukt. Ik heb van tevoren bedacht. Over dit onderwerp ga ik niks zeggen. Je hebt mij een paar keer aangekeken en ik heb schichtig weggekeken. Het is me gewoon gelukt. Oké, okay, op nog naar het volgende onderwerp. Maar jij, jij houdt ook enorm van, Maxima. Nee. Nee, ik heb er niks over gezegd. We waren al bij het volgende onderwerp. Nee, we gaan tijd plaatje draaien. Nee, maar draaien. we hebben tijd zat. Ja. Nee, plaatje gaan we draaien. Ik ben in New York aangekomen en nou, we hebben lekker bereik op alle andere scènes en zo en we zitten een beetje rond te zappen op de televisiescènes. MTV hebben ze daar nog. En nou, de het. Er is ook wel eens een plaatje tussendoor. Wat is daar nou de grootste hit van dit moment? Gokje. Hmm. Deze. Hier ook. Ah, natuurlijk. Dus die kende ik al. Yes. Yes. Maar ik vond het toch wel leuk om weer te horen. Ja, het is de grootste hit van dit moment op de, in Amerika. Get Lucky. Daft Punk. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings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 En toen checkte ik mijn WhatsApp, want ik had weer een keer WiFi. En had ik 1300 gemiste WhatsApp-berichtjes vanuit de redactie. WhatsApp. Dagboom, <laughs> get en heb je ze allemaal... Nee, ben je gek, joh. Nee, hè? Nee, absoluut niet. Ah, ah. Tot slot, Humberto Tan die gaat in de late avond van RTL een talkshow presenteren. Humberto Tan die heeft een bijzondere tv-klus in de wacht gesleept. Hij wist het volgens mij al een hele tijd. Hij wordt namelijk het gezicht van de nieuwe RTL Late Night. Een Dorp even in onze achterhoofd ja. nemen. Is het, is het dan enigszins... Moeten we daar aan denken? Nou, weet je wat het is met al die talkshows? Ze zijn ook een afspiegeling van de man of vrouw die het doet. En um, ja, het lijkt op al die programma's en ook weer niet. Want het is een andere man of vrouw die het doet. Eind augustus, dan moet dat programma op de buis zijn. En het komt vanuit het centrum van Amsterdam. Namelijk? Dat ja, weet ik niet. Dat hebben ze niet bekend. Maar het centrum van Amsterdam. Dat is het enige wat ze hebben gezegd. <lacht> en gaan we kijken, dames en heren. Nou, Bert, spat er vanaf het antwoord. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, in dat programma. Nee, nee ik denk dat... Uh, uh, ik vind van een hele aardige man. En echt, echt sympathiek, ik ken hem ook. Uh, maar ik denk dat hij om een avond te dragen wat hij moet gaan doen. En ik geloof zelfs in zijn, in zijn eentje. Ik vraag me af of hij uh, daar het juiste karakter uh, voor is. En, uh, Want waarom denk je misschien van niet? Nou, ik vind het, uh, ik vind het misschien wel weinig spannend allemaal. Uh, en hij is te heb... aardig. Nou ja, te weinig, te, te, te weinig spannend, ja. Ik, ja. ik vraag me echt af of die, uh, of die niet uh, te, te gemiddeld is voor die, voor die late avond. Ik vind uh, goede journalisten spannend. Ik vond Baarten van Dorpen spannend. Zeker Jan Mulder daarbij. Wat ik er nu van begrijp is dat hij zijn uppie moet doen. Ik, ik heb meer een soort show-element iedere avond. En ik vraag me echt af of dat op die late avond op, uh, op ja. vier gaat werken. Zoals ik vind je? het ook spannend. Ja. Ik blijf op voor Humberto hoor. Ja? Ik ga kijken. Ja, ja ik, vind het, uh, ik vind het wel een spannende man namelijk. <laughs> nee, ik vind hem leuk. Ik hoor hem graag. Ik vind hem heel deskundig. En, uh, en hij, hij heeft wel heeft natuurlijk... iets te zeggen tegen sporters. Dat ja, speelt, maar weer. ik denk ook in, al, in, in het algemeen, absoluut. Ik denk wel dat hij zo'n programma zou kunnen dragen. Maarten, ik sluit me wel bij Saskia aan. Ik vind hem prettig om te zien op tv. En ik luister graag naar hem. Ja. Ja, maar niet iedere dag, hè? Ja, en? en? Je hoeft niet elke dag te kijken. <laughs> ja, Sophie, ja. <laughs> maar. Luc, ga je kijken? Ja, ik ga wel even kijken, natuurlijk. Eventjes, goed. Luc, Maarten, Saskia, dank. En jij ook, Alberto. Goed dat dag. je er was. Zometeen langs de lijn. Hij is gewoon een vriend van je, Roberta? Nee, hij is niet vriend van me. maar je kent hem wel. Nee, ja, ik ken hem wel. En, en ik je gaat vind dus hem om met mensen die hij best wel saai vindt. Nee, ik vind, nee, vind hem gewoon aardig. En ik ga niet echt met hem om. Maar, maar weet niet jij, voor elke hij, avond. Nee, maar hij, hij doet die bankreclame bijvoorbeeld. doet hij fantastisch. Ja. Dus daar is echt niks mis mee. Zo'n minuut of drie, dat trek dat je dan En dat komt er dan achteraan waarschijnlijk. Zo. Nou ja, ik weet het niet, het dagelijks nieuws met hem. Nee, geloof het niet. Nee. Kijk, die pauw en witte man. Die Zondagmiddag, op. Is kwart over twaalf, een groot nieuwe perstribune. We nemen broodjes en koffie mee en een paraplu. Met EO-directeur Arjan Lok over de toekomst van zijn omroep. De EO is een, een omroep met de allermooiste boodschappen van de wereld. En volgens mij is het voor iedereen de moeite waard... om juist over die dingen na te denken. Tennisser Martin Verkerk over Roland Garros... en zijn haat met de tenniswereld. Ik ben eruit gestapt omdat ik er een beetje, ja, een beetje klaar ben.